Bij een oefening in Duitsland is een Nederlandse marinier van 21 omgekomen. Hij zat in een landrover die omsloeg. Hij is nog naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd geconstateerd dat hij was overleden. Een tweede marinier die ook naar het ziekenhuis moest is buiten levensgevaar. De compagnie waar de mariniers deel van uitmaakten... deed vanmiddag mee aan schietoefeningen in de buurt van Nuremberg. Op het moment dat de landrover omsloeg werd er niet geschoten... De koninklijke marechaussee onderzoekt de zaak. De familie van de betrokken mariniers is ingelicht. De koersval van Facebook lijkt nog steeds niet gestopt. Op de beurs in New York verloor het aandeel in één handelssessie bijna 9 procent. En daarmee betalen beleggers voor het eerst minder dan 30 dollar voor een aandeel Facebook. Dat is bijna een kwart minder dan de prijs waarvoor het aandeel anderhalve week geleden naar de beurs ging.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 Goedenavond. De Nederlandse voetbaltrainers zijn populair in België. Want Ron Jans heeft zijn buitenlandse avontuur te pakken. De voorzitter van Standaard Luik maakte de nieuwe trainer bekend. Het is een grand plezier voor moi de nouvel trainer van Standaard, Ron Jans. En het lijkt erop dat John van der Brom van Vitesse toch vertrekt naar Anderlecht. Zometeen veel meer daarover. En Vandaag een mooie dag ook voor de Nederlandse tennissers... Op Roland Garros speelden Aranska Rus en Robin Haas hun eerste partij... en stapten allebei als winnaar van de baan. Rus won van de Amerikaanse Jamie Hampton... met haar nieuwe Spaanse coach Mario Munoz langs de lijn. Een Spaanse coach is denk ik iets feller uh, en agressiever, zeg maar. Hij zit er echt bovenop en uh, ja, tot nu toe gaat het goed. Ja, we nemen met Marcelle Mesker zo meteen de derde dag van Roland Garros door... en praten dan ook over hazen en over de verrassende nederlaag van Serena Williams. Voetbal dan, Wilfred Pauma zou zomaar een van de basisspelers kunnen worden... van de nsl tal op het EK. En dat terwijl hij al bijna een vakantie had geboekt. Ja, zo zag het er wel naar uit, ja. Dus, uh... Maar iedereen weet, <laughs> voetbal kan snel gaan, dus... Uh... Ja, nu sta ik hier. Verder horen we of de sleutelbeenbreuk van Marianne Vos... een streep zet door haar Olympische avontuur... en waarom twee golfsters een balletje sloegen op het dak... van de Rotterdamse Maastoren op 160 meter hoogte. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. John van der Brom vertrekt bij Vitesse en wordt de nieuwe hoofdtrainer van Anderlecht. Dat melden de regionale krant De Gelderlander en Omroep Gelderland vanavond. Verslaggever Richard van der Made volgt die club al jaren op de voet. Richard van der Brom zou toch blijven in Arnhem? Ja, dat is allemaal heel pikant. Dat heeft hij inderdaad vorige week na het behalen van Europees voetbal met Vitesse... heeft hij dat gezegd. Daar gingen nog wel één, twee dagen overheen. Ik heb toen in die dagen nog even gesproken ook met Merab Jordania. Die wilde eerst helemaal geen uh, tekst en uitleg daarover geven. De eigenaar van Vitesse. En later zei die toch in een uh, korte verklaring dat uh, Van der Brom inderdaad uh, bij uh, Vitesse blijft. Ted van Leeuwen, de technisch directeur, ondersteunde dat. En Van der Brom zei zelf ook uh, het komt allemaal goed. Ik blijf hier. Contract verlengd tot 2014. En dan toch ineens vanmiddag uh, Vitesse is naar Suriname geweest. Een uitje met de hele groep. En toen uh, de groep was geland op Schiphol. Heeft Van den Brom zijn auto gepakt. En is hij direct doorgereden naar Brussel. Om daar de laatste plooien glad te strijken. De onderhandelingen af te ronden. En hij gaat naar, naar Anderlecht. Morgen wordt hij al gepresenteerd in Brussel. Maar dan is er dus een groot toneelstuk gespeeld. Wat is er gebeurd? Heb je daar iets, weet je daar iets meer van? Ja, de hoofdreden is toch dat John Van den Brom. niet goed door één deur meer kan met Meerab Jordania. Dus er is inderdaad. Op de achtergrond een, een spel gespeeld. Er is gelogen, zoals dat zo vaak in het voetbal gebeurt. En het uh, kernpunt daarbij is dat Van den Brom geen vertrouwen voelt bij uh, John Van den Brom. De hele club heeft zich de afgelopen uh, maanden toch wel uh, uitgesproken... In het voordeel van Van den Brom. Maar Jordania heeft dat nooit heel erg nadrukkelijk gedaan. Ik zei net wel dat hij dus net na het behalen van de, het Europees voetbal een verklaring gaf. Maar daar wordt ook wel weer een beetje aan getwijfeld of dat, wel door van, of, of dat wel door Jordania zelf is uitgesproken. Maar het belangrijkste is dat er geen vertrouwen meer was van Van den Brom naar Jordania. En dat omgekeerd Jordania het ook, ook niet meer zo zag zitten in Van den Brom om nog echt een, een stap... Maar te zetten met Vitesse. laten we met Van der Brom beginnen. Waarom had hij geen vertrouwen meer in Jordanië? Uh, waarom Van der Brom geen vertrouwen meer had uh, in, in Jordania... dat is omdat uh, Jordania eigenlijk nauwelijks met hem in, uh, in gesprek kwam. Van der Brom die wilde graag praten over de komende jaren... hoe de selectie er verder uit zou zien. En hij kwam maar niet in gesprek met meer op Jordania. Hij was nauwelijks uh, op de club. Hij zat veel in Londen bij Abramovic, bij, bij Chelsea. En Van der Brom die probeerde steeds uh, contact te krijgen. En dat, dat lukte op een of andere manier niet. En Jordania zelf, ik heb hem natuurlijk niet zo heel vaak gesproken... maar die uh, wil toch graag een, een andere trainer aan het roer... Fred het Rutte wordt heel nadrukkelijk uh, genoemd. Dat is dan weer uh, iemand die heel veel contact heeft met Lemic, de Servische zaakwaarnemer. Die ook heel veel aan uh, Chelsea wordt gelinkt. Ook heel veel contact heeft met Jordania en Abramovic. En vroeger de kind in huis bij PSV, hè? duidelijk. Ja, dus dat, dat zijn allemaal contacten, allemaal linkjes, allemaal lijnen die dan zo door elkaar lopen. En uh, vandaar ook dat, uh, dat Rutte nu dus uh, nadrukkelijk naar voren wordt geschoven. En dat hij waarschijnlijk de opvolger wordt van Van der Brom. Maar dat het dus niet boterde tussen Jordanië nee. en Van den Brom, dat is inmiddels wel duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Dat maak je het heel, heel duidelijk zelfs. Maar Mereb Jordanië zou dus ook geen vertrouwen hebben in Van der Brom. Maar heeft dat te maken met het feit dat Van der Brom niet zo uh, iets aantrok van, van, van zijn wensen? Bijvoorbeeld, uh, als je praat over het opstellen van spelers... Ja, dat heeft er ongetwijfeld ook wel een klein beetje mee te maken. En om een, een voorbeeld te noemen, Jonathan Rijs werd op een gegeven moment gestald bij, uh, bij Vitesse. Die heeft toch niet zo gek veel gespeeld. En uh, Jordania wilde eigenlijk dat Reis veel meer zou gaan voetballen. Reis is natuurlijk ook weer een speler die uh, samengewerkt heeft met Frit Rutte bij uh, PSV. Eigenlijk heeft Rutte hem bij PSV een beetje weer aan het voetballen gebracht. Dus dan is ook 1 en 1-2. En zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen van spelers die uh, door uh, Jordania zijn gehaald. Maar die door Van den Brom vervolgens uh, niet of nauwelijks nee. Opgesteld. Patrick van Anult is daar bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld van die van Chelsea kwam. Maar Alexander Doetner die kreeg de voorkeur op linksback. Oké. Okay. John, uh, John van de Brom wil ik zeggen. Richard van der Maden, dank je wel. Want John van de Brom hebben we helaas nog niet uh, te pakken kunnen krijgen. Nee, ik ook niet hoor. Nee, jij ook niet. Nou goed. Tot zover. Uh, bedankt, Richard. Uh, we praten we verder met correspondent Armand Scheurs in België. Armand, jij hebt ook wat rondgebeld. Uh, het, het klopt allemaal. Uh, ben jij er ook van overtuigd inmiddels? Ja, kijk, men vermoedt dat in België, maar je, ik hoor net, er werd gelogen door Van der Brom en door Vitesse... Bij Anderweg hebben ze niet gelogen. Ze zeggen gewoon niets. Uh, telefoon wordt niet beantwoord, ook niet bij de woordvoerder van de club. Er zou een persconferentie zijn morgen... maar op dit moment weet niemand van de pers... om hoe laat die dan wel zou doorgaan. Dus daar wordt heel wat misgespoten... sinds uh, vanuit Nederland blijkbaar het gerucht uh, rondgaat... dat van de bron naar Anderweg zou komen. Dus men wil duidelijk alle kanalen afhouden. Dat is natuurlijk niet erg professioneel om niemand te woord te staan. Maar de, de druk neemt echt toe en het lijkt er inderdaad... Op dat Van de Brom naar Anderlecht komt, maar een officiële bevestiging, denk ik, zal er morgen pas komen. Oké, okay, kan jij nog een keertje vertellen waarom uh, Anderlecht zo graag John van der Brom wil? Ja, maar daar is een contact ontstaan toen Van der Brom trainer was van ADO Den Haag, met uh, de Spits Boegekin, die, die kwam van Anderlecht en die was dan een jaar uitgehuurd aan ADO. En we wilden toch kort volgen hoe dat die... Uh, te werk ging bij ADO, want die was dan op een bepaald moment toch heel succesvol. En daar is het contact met Van de Bron eigenlijk ontstaan. samen met de technische staf van Anderlecht. En blijkbaar heeft dat nu een jaar later geleid tot een, ja, laten we zeggen, mogelijke samenwerking. Oké, okay, nou, meteen praat ik nog even verder met je Armand. over uh, Ron Jans. Want uh, die gaat in, uh, in elk geval sowieso op avontuur in België. verlaat het noorden van het land waar hij werkte bij Groningen en Nierenveen. De afgelopen tijd werd hij ook genoemd bij Anderlecht had contact met het Deense Odense, maar het is dus geworden standaard Luik. Een club in het Franstalige deel van België. En dus werd er tijdens de perspresentatie vooral Frans gesproken. Ik heb in ieder geval alles begrepen en verstaan wat de voorzitter heeft gezegd. Um, ik heb uh, zes jaar op de middelbare school Frans uh, gehad. Maar dat is al wel uh, 35 jaar geleden. Uh, Jesper, je parle. Uh, dans trois mois. Uh, ik zal in ieder geval mijn best doen om zo snel mogelijk dat ook uh, te beheersen. Maar de taal is denk ik wel uh, belangrijk, want dat hoort ook bij de, bij de clubcultuur. En dus zeg je bonsoir Ron Jans. Ja bonsoir. Dat <laughs> nou, ging je prima af hè, dat is Frans toch? Nou ik, ik, ik kan denk ik redelijk uitdrukken, maar dan moet ze heel veel geduld hebben... want ik moet heel veel nadenken om de juiste woorden te vinden. En als ze dan antwoorden, dat gaat zo snel dat ik, uh, ja. Ja, dat, dan gaat het nog wat te snel. Dus uh, ik moet nog wel wat trainen. Maar goed, uh, allereerst uh, nog uh, van harte gefeliciteerd met je nieuwe job, want je wilde graag naar het buitenland. hè? Ja, dit, dit, uh, dit past eigenlijk precies in, uh, in de wensen die, uh, die ik had samen met mevrouw. En uh, buitenlandse ervaring, maar het liefst niet te ver weg met het Oogebondse uh, familie. Nou ja, dat, dat past precies. Al nou, je, nou, je wensen worden vervuld? Nou, er zijn nog wat meer redenen, moet ik zeggen hoor. Ja. Vertel eens, waar, waarom kies je voor Standardluik? Nou ja, uh, dit is gewoon een club met. Uh, het is gewoon een, uh, een, een topclub in België. En uh, elke wedstrijd zitten er uh, 26.000 uh, man. En Cressin, dat is gewoon een begrip. Uh, het voetbal leeft. Het is een beetje Zuid-Europees. de sfeer rond wedstrijden. En dat, ja, dat is gewoon een uh, schitterende atmosfeer. Het staat een prachtige trainingsaccommodatie. De voorwaarden zijn heel goed. Ook met de medische en technische staf. Um, en uh, ik denk ook dat... Nou ja, dit jaar zijn ze net buiten de boot gevallen met het ja. Europese voetbal. Dus ja, dat dan, als je het dan wel haalt... Ja, dat, uh, dat zou dan een verbetering zijn. Dus, uh, dus dan moeten we dat maar doen. Ja, uh, je, je, je kiest dus voor standaard... Uh, om, om de redenen die je net noemde. Uh, heb je ook nog met andere clubs gesproken of onderhandeld? Odense begreep uh, ik? Nee, Odense, dat, uh, ja, dat, dat sluimerde steeds, maar ze namen geen contact op. En op het moment dat ik in Denemarken uh, was, kwam er een FMSje van uh, ja, het gesprek gaat niet door. Volgens mij hebben ze al een nieuwe trainer nu. Dus uh, dat is uh, nooit uh, uh, dat is dichtbij misschien geweest voor een gesprek, maar nooit concreet. Nee. En, uh, andere clubs is alleen maar uh, yeah, uh, dat, dat, dat zijn geruchten geweest. En ja. verder is er eigenlijk uh, niks. Alleen standaard was echt concreet dus. Ja. En uh, je, je vertelt net wat over de club. Hè? Je, je kan daar goed werk doen, zeg je. Volksclub, veel mensen. Uh, uh, hoe goed ken je het Belgische voetbal? Want uh, je, je stapt toch in een, uh, in een andere competitie? Nou ja, uh, wat dat betreft moet je niet alleen een sportcursus Frans doen. Maar ook uh, om zeg maar, alle ins en outs van, uh, ja, de, van de tegenstanders. Maar ook uh, met name van je eigen team te weten. Uh, moet je gewoon heel veel huiswerk doen. En uh, ik heb van de week al last ogen gekregen van het bekijken van wedstrijden. Want ja, ik was wel wat op de hoogte. En, uh, maar uh, nu ben ik al eigenlijk goed op de hoogte. Maar straks uh, 18 juni beginnen we te trainen en dan leer je de spelers ook persoonlijk kennen. En uh, ja, daar zie ik wel naar uit. En uh, dan, dan, dan ik, heb, ik zal ook een paar maanden nodig uh, hebben om uh, precies bij elke speler proberen de, de juiste gebruiksaanwijzing uh, te vinden. Maar uh, ja, ik sta niet alleen. Dus, uh... Nee, Je hebt uh, een assistent, denk ik, uh, die, die daar al langer rondloopt? Ja, Peter Bellet. Uh, die, uh, uh, die zit daar al een poosje. En, uh, na de... Hij wist het vanmorgen pas. En na uh, De eerste ontmoeting was gewoon geweldig. Het was zo warm. En, uh, hij ziet er uh, naar uit om met mij samen te werken. Hij heeft ook met Adi Koster uh, heeft hij heel fijn samengewerkt. En euh, ja, dat is, uh, dat is wederzijds. Dus, uh, dus ik denk wat dat betreft, uh, ja, er is nog een bredere staf, maar uh, dat, uh, dat, uh, dat ziet er heel goed uit. Ja, Geen uh, Europees voetbal uh, dus dit jaar met standaard. Ik neem aan dat dat wel de opdracht is voor het komend seizoen dat je hebt gekregen. Nou, gelukkig, uh, de voorzitter heeft vorig jaar uh, alle aandelen gekocht van de club is eigenlijk eigenaar. Uh, maar er is niet iemand die, die wil echt iets opbouwen. Die roept niet van de daken van je moet nu kampioen worden, je moet dit. Maar de, de club, en de, dat, daar ben ik het ook helemaal mee eens, moet structureel gewoon eigenlijk bij de topclubs van België horen. En hm. uh, ja, daar hoort eigenlijk dan ook wel structureel Europees voetbal bij. Maar je moet nu, uh, de transferperiode is ook voor, uh, voor Standaaris uh, denk ik heel belangrijk. Ja? Uh, er staan toch, uh, denk ik, een aantal spelers uh, die, die uh, staan toch op het punt van vertrek, denk ik. En, uh, ja, dan zal er ook wel weer wat, uh, wat bijkomen. Uh, dus wat dat betreft is dat ook spannend. En die verzekering heb je ook gekregen, dat dat kan? Nou, er is, uh, ik, ik hoef geen verzekeringen, want ik vind de club bepaald. En uh, dat gaat in overleg met, uh, met de trainer. En dat, dat, dat, uh, dat start eigenlijk nu pas. Want uh, tot nu toe uh, ben ik nog niet uh, betrokken geweest. Daarvoor zijn uh, de onderhandelingen ook uh, te kort dag geweest. Nee. Je hebt er zin in, 18 juni zei je, en begin je met trainen? Ja. Tijdens DK? Ja, maar uh, ze hebben ook in België-televisie, hoor. Ja, oké. Okay. Ron, dank uh, Ik zal wel naar het EK ook toe gaan. Uh, toch als, uh, als analist ook bij de NOS, en daar verheugde ik me wel op. Maar dat hebben Dat, dat heb je ook afgezegd. kunnen regelen, toch? Ja, maar dat hebben we afgezegd. Nee, het, uh, het EK zal nu wat minder zijn. Maar uh, Nederland moet maar gewoon een Europees kampioen worden. Zitten wij weer met handen in het haar. Nou goed, heel veel succes in België. Ga je volgen daar. Oké, okay, dankjewel. Ron Jans gaat aan de slag bij Standaard Luik. En wij gaan op zoek naar een nieuwe analyticus. We um, praten even verder met uh, onze Belgische correspondent... u hoorde hem zojuist al, Armand Scheurs, over Standaard Luik. Want dat is niet zomaar een club, hè, Armand? Nee, nee, trouwens Ron Jans is de vijfde Nederlandse trainer van de club. Uh, ze hadden eerder Arie Haan twee jaar en een half. Uh, de Mos en Boskamp zijn er enkele maanden geweest. En in de jaren zeventig, dat raad je nooit... Cor van der Hart, anderhalf jaar. Goed, dus Ron Jans is de vijfde trainer. En dat is uh, geen gemakkelijke opdracht hoor, want dus, zoals hij vertelde, de club is in handen van één man, Roland Du Chatelet. Dat is een Vlaming met een Franse naam. Dat is de 18e rijkste Belg, tussen haakjes. En uh, die man heeft uh, de club één jaar in handen en in feite heeft hij de vinger op de knip gehouden. Want de kern was vorig jaar wat smal en door een aantal geblesseerden raakte men naar het einde van de competitie in de problemen en is de club geëindigd op de vijfde plaats. Dat betekende geen Europees voetbal en een uh, vol stadion heeft toen toch geroepen du Châtelet démission, du chatelet ontslag. Met die gedachten zijn de mensen naar huis gegaan naar de laatste thuiswedstrijd. Mm. Dus dat is niet zo makkelijk, want Europees voetbal moet echt voor die clubs. Dus ze hebben de grootste achterban van België. Het ligt daar, ja, het is wat een Engelse club. Hè. Dat stadion ligt aan De Maas tussen staalfabrieken. Een heel grauwe omgeving waar eigenlijk alleen voetbal kan gedrijden. Mm. De mensen verwachten ook altijd veel van die club. heeft ook altijd uh, ja, mooie prijzen gehaald. Maar Ron Jans zal wel te maken krijgen met weinig geduld van die achterban. Want yeah. ik denk dat die mensen willen... Dat er nu wel echt resultaat komt. En hij is een nobele onbekende. Want je moet niet vergeten, dat is uh, Wallonië. Die mensen kijken niet naar de NOS. Die hebben uh, amper een idee van wat Ajax en, en, en PSV en Feyenoord en Twente doen. Twente, ja, met perdom, dat was toen even in de belangstelling. Maar uh, die mensen weten niks van Nederland of Nederlands voetbal. Hoewel Leuk, slechts 30 ja. kilometer licht van Maastricht, maar, het is het toch een andere wereld. Dan toch wel moeten wennen. Wat voor club is dat dan? Uh, kan je het vergelijken met een Nederlandse club of, of, of is dat onvergelijkbaar? Ja, laten we zeggen, het is een soort Feyenoord. Okay. Laten we het zomaar zeggen. Met fanatieke aanhang? Ja, het, een traditieclub en die uh, snakt naar prijzen die in, in ja, het recente verleden wel... Ja beetje kampioen is geweest, maar toch uh, ook soms jarenlang naast de prijzen pakt. Maar, maar, maar wel, we ons, maar wel we ons geld dus. Publiek. Maar wel geld, en dat heeft Feyenoord natuurlijk niet echt, maar wel veel geld. Maar er moet dus nu toch wel geïnvesteerd worden, want ronjan zei het al, er vertekken wel een paar spelers waarschijnlijk. Ja, want dus tot ieders verbazing heeft die voorzitter, Du Châtelet, die eerder sint in handen had, centruiden die nu gedegradeerd zijn, die man heeft eigenlijk weinig geïnvesteerd in spelersmateriaal. En daar kijkt men nu naar uit, van ja, gaat hij de proef versterken met een aantal uh, aankopen, want anders blijft het uh, een gok of ze wel een Europees ticket halen. Ja. Dus dat blijft toch, uh, voor Ron Jans valt te hopen, dat er inderdaad twee, drie uh, echte versterkingen bij komen. Wat wel opvallend is, jij zegt ze weten helemaal niets daar, uh, uh, ge misschien gechargeerd, maar ze weten helemaal niets van die Nederlandse competitie, uh, het interesseert ze ook niet. Dut, dus kennen ze Ron Jans ook niet in, uh, in Luik? Er is, er is een plaatselijke krant, La Meuse, de Maas in de Frans. En die hebben dan meteen een peiling gedaan. Uh, wat vinden jullie van de van als trainer? Uh, 40% zegt: We geven hem een kans. En alle anderen zeggen: Ja, we kennen hem niet. Nee, maar dat, <laughs> dus dat, dat komt dus. Er nog te daar van, heeft er nog te winnen. Vanwege de eigenaar die een Vlaming is. Ja. Maar het kan snel omslaan en dat heeft te maken met hoe snel je Frans spreekt. Want die mensen zijn daar allemaal eentalig. Je moet daar echt niet met Engels afkomen. Dus uh, als Ron Jans, uh, laten we zeggen, tegen eind augustus Frans kan spreken... dan kan dat wel eens omslaan in zijn voordeel. Dat is dus erg belangrijk. Dat had hij in de al in de gaten. Hij zei het al tijdens zijn perspresentatie. Binnen drie maanden moet ik Frans leren. Ja, dat is conditio sine qua non. <laughs> Oké. Okay. Um... Standa luik, een aantal Nederlandse trainers. Überhaupt nu in het Belgische voetbal veel Nederlandse trainers. Ik zal ze even opnoemen. Het zijn er vijf. Adrie Koster bij Beerschot, Mario Been bij Genk. Ron Jans nu bij standaard. En niet te vergeten, Dennis van Wijk bij Charleroi. En mogelijk zo'n van de bron bij Anderlecht. Ja. Trouwens, per attentie van Ron Jans en van van der Bron. Dennis van Wijk, die heeft in Charleroi ook Frans geleerd en die leerde, zegt hij, 20 nieuwe woorden per dag. Dus zo kun je het ook doen. Oké. Okay. En uh, betekent dat dat ze ook de Nederlandse voetbalstijl nu gaan aanhangen? Veel meer in het, uh, bij jou in België? Ja, je kunt kijken. Uh, ik mag dat niet te hard roepen, maar we hebben natuurlijk in België altijd een beetje jaloers gekeken naar het Nederlands voetbal. Waar jullie met een eigen stijl eigenlijk uh, hoe ver jullie konden geraken. Het is altijd wel een interessante plek geweest voor Nederlandse trainers en spelers. Maar ja, nu is het echt wel een invasie aan het worden. Maar dat komt omdat wij toch zien dat jullie op een interessante manier werken. En dat daar in het Belgisch voetbal wil men toch wat meer van gaan plukken. Ook omdat de meeste clubs zien dat ze meer met eigen jeugd moeten gaan werken. Want wij komen uit een periode van veel goedkope buitenlanders, van minder kwaliteit. Ja. En de meeste clubs willen daarvan af. Mikken op jeugdwerking en dan is de Nederlandse stempel misschien wel welkom. We gaan je vast vaker horen, Armand Scheurs vanuit België. Dank je wel. in the sun. And fire, Maybe tomorrow, maybe tonight. Van bijna 40 jaar geleden alweer. Ik praat over tennis Roland Garros, want het toernooi in Parijs heeft een primeur. Nog nooit werd Serena Williams uitgeschakeld in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi. Vanavond gebeurde het. De Franse Virginie Razzano zorgde ervoor. Marcella Mesker is aan de lijn. Marcella, dat klinkt allemaal vrij zakelijk, maar het was spektakel, hè? Het was Spektakel, drama, emotie en de sensatie van Roland Garros 2012 tot nu toe. En we zijn natuurlijk nog maar net begonnen. Want ja, zoals je zei, de 47e Grand Slam waaraan Serena deelnam. En nooit verloor ze in een eerste ronde. 13voudig uh, Grand Slam winnares. En Serena heel erg goed in vorm had. Ja, er was weinig van te zien. Nou ja, uh, begin, in het begin ging het goed. Want ze stond 6-4 uh, eerste set gewonnen tiebreak tweede set, 5-1 voor in de tiebreak... en dan uh, die tiebreak uh, punten op rij verliezen. En daarna was het, was het helemaal op, mentaal aangeslagen... zoals we eigenlijk Serena niet kennen. Nou ja, en, en toen een spektakel 5-0 achter in de derde set... toen werd het 5-3, het bekende terugknokken van Serena... dat is dan wel weer heel knap. Nou, en toen kregen we een laatste game... van uh, ruim 20 minuten lang, waarin uh, Razano... Ja, pas op de achtste matchpoint uh, de winst kon verzegelen... en uh, ook nog eens vier of vijf breakpoints moest wegwerken. Een point penalty kreeg van de umpire omdat ze te veel geluid produceerde... en dat al voor de derde keer had gedaan. Uh, kortom, uh, kramp had ze, ze kon niet meer. Het was inmiddels uh, over de drie uur de wedstrijd publiek uit zijn dak. Maar uiteindelijk pakte Razano, die 29-jarige Française... De winst met uh, 6-3 in de derde set. En uh, aan de andere kant ook wel mooi, want precies een jaar geleden had uh, dezezelfde Franse haar man verloren, haar verloofde die tevens haar coach was, kort uh, voor Roland, Garros. ze ging toen spelen. Toen was ze al een soort emotionele lieveling. En ja, uh, het lijkt er wel op alsof ze ja, vandaag niet alleen heeft gespeeld. Het was mooi, het was drama, het was sensatie. Ja, wel, ja je onderbrak je een beetje heel snel, maar inderdaad Williams in vorm. Hè. 18 wedstrijden ongeslagen op gravel. Hoe kan dat? Want die Williams-sisters staan er onbekend dat ze mentaal altijd zo sterk zijn, toch? Ja, alleen Roland Garros is natuurlijk wel het enige Grand Slam toernooi waar ze eigenlijk uh, het minst goed spelen. Uh, ze bewegen daar uh, moeilijk, ze hebben moeite met het glijden, met het balans houden op het gravel. Um, Serena had dan voor het eerst op gravel uh, uh, wat toernooien gewonnen. Had het goed gedaan, was toch ook een van de topfavorieten hier. Ja. Maar ja, Parijs, uh, ze heeft hier één keer gewonnen, 2002. En het is nooit haar favoriete toernooi geweest. De, de fans mogen haar ook niet. Ze wordt vaak uitgefloten, vandaag ook weer. Um, dus um, ja, ik denk gewoon een, een horde te ver, te groot ja. voor Serena. Maar goed, ze speelde dan ook uh, tegen die, die, die Française Razano. Um, je vertelde net al iets over haar, een dramatisch verhaal. Wat voor speel ze is? Want je zegt 29, maar het is niet een van de bekendste dames. Niet. En ze staat ook 111 op de wereldranglijst, dus geen hoogvlieger. Nee. Maar ik moet zeggen, um, de wedstrijd uh, zag er gewoon heel goed uit in de eerste set al. Ze kwam 4-2 voor, verloor toen met 6-4. Maar toen uh, uh, ja, dacht ik al van, jee, uh, dit is een aardige wedstrijd. Dit is een uh, gevecht voor Serena. Lekkere eerste ronde om in een toernooi te komen. Ja. Nou ja, daar bleef het dan ook bij. Dus ik moet zeggen, die Razzano speelde erg goed... Uh, ...ervaren speelster, um, gewoon lekker op gravel... ...en dan ja, met 15.000 Fransen achter je... ...en nog een Engeltje op je schouder, ja, dat wil wel. Ja, dan uh, het, het, het detaillante detail uh, hieraan. In de volgende ronde speelt ze tegen onze eigen Aranska Rus. Rus won na opgave in de tweede set van de Amerikaanse Hampton. De tweede set was een waar, foute festival. Geen van de speelsters behield haar service game. Ja, zij miste gewoon de makkelijkste ballen en uh, de moeilijkste ballen sloeg ze gewoon goed. Dus het is gewoon raar om tegen te spelen. En uh, ja, Zelf serveerde ik inderdaad niet zo. De eerste set was wel goed, maar de tweede set uh, ja, had ik door moeten trekken. En, uh, ja. en dan, uh, ik zag wel in je spel dat je de voorhand liep wel volgens mij erg goed. Je hield de ballen goed diep. Was dat ook je tactisch plan tegen haar?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 Uh, ja, eigenlijk ben ik in Amerika met Hugo gegaan, zeg maar, voor een paar toernooien. En toen hebben we eigenlijk een beetje besproken over coach en daar was hij ook. En zijn broer werkte ook bij de bond, dus eigenlijk een beetje via dat. Uh, was je, je hebt het begin van het jaar uh, speelde je wat minder, mindere prestaties gehaald. Veel eerste rondes verloren, kwalificaties ook niet gehaald. Uh, kwam dat een beetje door de breuk met de half met kok? Uh... Nee, natuurlijk nee, ja, is het altijd lastig om met de coach te stoppen. En, uh, ja, ik heb een hele goede periode met hem gehad. En, uh, maar ja, daarna had ik ook uh, een keer een blessure en uh, niet lekker aan het spelen. En, uh, ja. heb je, nou ja, dus de nieuwe coach, zijn er nou andere punten waar je meteen aan werkt? Het is een Spaanse coach, komt van een andere achtergrond dan Ralf Kok. Merk je dat? Werk je ook aan andere dingen dan je met hem deed? Ja, iedere trainer is natuurlijk anders. Maar ja, je merkt wel dat uh, een Spaanse coach is, denk ik iets feller uh, en agressiever zeg maar. Hij zit er echt bovenop en uh, ja, tot nu toe gaat het goed. Heb je dat nodig? Nu is zeg maar een stap te willen maken. Je staat rond 90. Het is een beetje een klassering, ja, 78 heb je gehaald. Uh, waar je nu rond uh, blijft hangen zeg maar. Heb je dat ook nodig, een andere coach? Uh, ja, ik denk dat het wel een uh, goede keuze is, ja. Uh, als je kijkt, uh, je hebt vorig jaar de derde ronde hier gehaald. Je hebt wat punten te verdedigen. Is dat iets waar je, je nog mee bezig houdt? Uh, nee, dat probeer ik niet mee bezig te houden. Soms dan denk je er wel aan. Maar uh, ik probeer gewoon uh, aan mijn eigen spel te werken. En uh, ja, gewoon daarmee bezig te zijn om mezelf te verbeteren. Oh, dus Aranska Rus, Marcella Mesker. Zie jij groei in het spel van Rus? Wordt ze beter? Um, nou ja, als je het met een jaar geleden is er natuurlijk niet heel veel gebeurd. En ik denk dat ze dat zelf ook uh, beseft. Ze is zelfs uh, ietsjes teruggevallen... En uh, nou ja, misschien daarom wel een, een wijze beslissing om wat te veranderen in haar team. Uh, met een nieuwe coach te werken, nieuwe impulsen, frisse wind. Dat kan altijd uh, werken. Ze is nog steeds jong, dus uh, daar is zeker nog groei mogelijk. Maar ja, de, de stap die ze graag had willen maken het afgelopen jaar. En uh, ja, waarvan wij dachten, nou ja, vorig jaar derde ronde Roland Garros winnen van Kim Kleisters. Ja, die heeft ze niet gemaakt. Dus uh, het zal nog wat langer op zich laten wachten. Maar ja, dat moet natuurlijk ook niet te lang duren. Nee, um, ze speelt dus tegen die uh, Razano, die vandaag ja. uh, voor, de, voor, de, voor de grote stunt zorgde. Uh, ja, is, is dat gunstig, want die heeft een partij marathon al op zitten? Ja, natuurlijk is dat gunstig, want er komt wat ab, af op die Virginie Razano. Het is een Française, ze speelt hier in Frankrijk. Ik denk dat ze nu nog met uh, de pers bezig is. Ik denk dat Serena Williams alweer bijna aan het vliegtuig zit naar huis. Uh, nee, ze speelt hier volgens mij nog mixt. Maar goed, uh, die zit al aan het, uh, het diner, ze maar zeggen. En Razzano, die zit nog op Roland Garros nog pers te doen. En die is nog aan het uh, een massage, op de massagetafel. Ze had last van kramp. Dus voordat hij hersteld is fysiek en mentaal van deze wedstrijd. Nou, hij heeft een dagje rust. Maar dit is reuze gunstig voor Rus. Nou, we zijn uh, erg benieuwd. Dan uh, gaan we naar de mannen. Robin Haas bereikte de tweede ronde ook. Dat deed hij op uh, imponerende wijze, mag je wel zeggen. Gunders, zijn tegenstander uit Kroatië.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 Je had ook wel veel vertrouwen in je slagen, zag ik ook meteen van het begin af aan eigenlijk. Je zat er toch wel eigenlijk goed bovenop. Zware ballen probeerde hij te spelen. Maar jij had eigenlijk ook wel hem snel wel door volgens mij. Ja, nee, ja, ik weet natuurlijk. Ik, wil mijn spel te, ik kan mijn spel op Greffel tegen hem spelen. En dat vindt hij weer niet zo fijn. Uh, maar ja, ik, uh, ik begon eigenlijk de uh, eerste drie games niet zo. Toen, uh, ja, de ballen heel erg ondiep, of ja, ondiep. Uh, ik overspinde een paar en toen sloeg ik op een gegeven moment een hele goede voorhand. Omdat ik hem echt even los liet, ja, en, en, en toen ging het ook gelijk beter. En omdat ik goed serveerde, ja, hield ik ook heel makkelijk mijn servicegames. En ja, en, dan, en dan kan je natuurlijk op een gegeven moment ook ja, wat, wat ja, meer doen, omdat, hij, omdat je gewoon ook voor staat. Nu uh, tweede ronde, kan je treffen of uh, Michael Yousni of uh, James Blake. Voorkeur? Nou ja, ik heb geen voorkeur. Het, uh, ik denk dat de kans uh, groot is dat uh, een niet dat wint. Uh, die, die, die acht ik op Greffel toch uh, wat beter maar ja, het zijn uh, Bleek is toch uh, een lastige speler die uh, als hij erg goed uh, speelt en uh, zijn voorhand instelling kan brengen ja, is het gewoon een uh, hele zware dobber en uh, ik, uh, ik heb geen idee uh, wie dat gaat winnen en ik zal het wel zien ik heb tegen uh, Jusni uh, één keer uh, heel lang geleden gespeeld tegen Bleek natuurlijk uh, afgelopen jaar wat, uh, wat uh, twee, drie keer dus uh, die ken ik dan in zoverre wat beter qua spel uh, maar, maar uh, ik zie het wel ja, het is uh, niet geworden, kan ik u vertellen. 6-2, 6-1, 6-2 versloeg hij James Blake. Dat was dus een makkie, ook voor de rust. Marcella, uh, ja, Haas heeft het gewoon uh, uitstekend gedaan, hè, kan je zeggen. Ja, ik, uh, ik was verrast over hoe makkelijk het ging. Ik was wel van overtuigd dat hij zou gaan winnen. Maar Dodik uh, is toch een uh, pittige tegenstander, goede vechtjas... Maar ja, die zit niet zo lekker in zijn vel, weinig vertrouwen en dat was uh, te merken. Uh, Hazen, heel rustig vond ik hem vooral spelen. Kalmte had hij in zijn spel, want dat ontbreekt nog wel eens bij hem. Ja, en dit was natuurlijk een superstart, uh, uh, geweldig en uh, ja, leuke tweede ronde ontmoeting tegen Yushin. Ja. Die is geplaatst. 27, 27 Ja. 20, ja uh, heeft één keer in Sikaja van hem verloren, maar ja... Het, het, niet onmogelijk, dus uh, daar verheug ik me wel op. Mooie ontmoeting. Het, het, het zou een soort uh, echte grote doorbraak kunnen zijn. Hè? Als je zo'n speler -hup verslaat, en dan, dan kan je ver komen. Of niet? Nou ja, uh, dan, dan moet je nog daarna vijf rondes. Maar het is in ieder geval, Yushni is een uh, van de geplaatste spelers. Is dat uh, een van de meest gunstige, want er zijn er 32 plaatsen. Dus als je nummer 27 treft, dan zit je aan de goede kant uh, van de medaille. Dus uh, ja, als hij zo speelt, dan uh, nou, heb ik toch wel uh, goede hoop. Oké, okay. Marcella, dankjewel. Marcella Mesker was dat. Uh, ik kan u nog vertellen dat Rafa Nadal gewoon zijn eerste ronde heeft overleefd... en Mar Maria Scharapov het uitstekend deed. En morgen moeten we maar afwachten of het tennis wordt. Er wordt namelijk regen verwacht. <totstuken> Welen was dat. Lose it. Tennis al. trainen vandaag achter gesloten deuren. Wel werd bekend met welke rugnummers de internationals gaan spelen... op het Europees kampioenschap. Zo voetbal Klaasjohundelaar met nummer 9 op zijn shirt. En dus niet Robin van Persie, die heeft nummer 16 gekregen. Maar die nummers zeggen nog niet heel veel over het baashelftal van Bert van Marwijk. Toch zal Wilfred Bouwman wel blij zijn met het nummer 5 dat hij kreeg. Zijn plek in de selectie kwam voor velen sowieso als een verrassing omdat Joris Matthijs in het wel met Bulgarije geblesseerd raakte... stond Bauma zomaar binnen de lijnen. Bas Stigler sprak met hem, Wilfred Bauma. Kun je nog eens terugkijken op uh, zaterdag en zeggen... hoe je die rare avond nou beleefd hebt? Sorry wat je zegt, een rare avond. Uh, dingen die gebeuren. En dan moet je er snel in. Dan moet je zorgen dat je klaar bent. En dan kan je één keer op en neer lopen en dan moet je erin. Dus dan probeer je uh, ja, meteen uh, tijdens de wedstrijd... Uh, ja warm te zijn. Het weer was uh, kunstig, dus uh, dat was uh, niet zo'n probleem. je bent niet gek, dus jij denkt meteen, oei, stel dat het erg is met Matthijsen, dan verandert mijn wereld behoorlijk de komende maand. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar, maar speelt dat dan al door je hoofd? Uh, nee, nee, nee. Ik ben met die wedstrijd bezig en uh, ja, je weet wanneer iemand uh, geblesseerd raakt, uh, ja, dat het uh, dat ernstig zou kunnen zijn, maar het klinkt misschien stom, maar de ene dood is wel de andere brood. Het biedt wel perspectief, of is dat raar om dat zo te zeggen? Nou, ik ben zelf heel langer uit geweest en uh, ja, dan, komen, dan komen er andere jongens. Dus, uh, zo is het altijd geweest, maar ik moet eerst eens kijken hoe ernstig het is en uh, ja, wat er allemaal de komende tijd gaat. Ik uh, moet gewoon zorgen dat ik zelf fit ben en uh, wanneer ik nodig ben, dat ik, uh, ja, dat ik er sta. Ja, zes weken geleden als ik had gevraagd hoe denk je over het EK... dan had je gezegd uh, ik ga denk op vakantie in die tijd. Ja, zo zag het er wel naar uit, ja. Dus, uh, maar iedereen weet, voetbal kan snel gaan, dus uh, ja, nu sta ik hier. Heb jij verbaasd over de nou ja, behoorlijke kritiek die er geweest is na afgelopen zaterdag? Want uh, eigenlijk vond heel Nederland het niet veel, de wedstrijd. Nee, maar dat is toch altijd zo. Uh, kijk, uh, als je ziet de selectie die wij hebben... Uh, ja, kan het. Uh, wat ik al zeg uh, wat iedereen ook al heeft gezegd, het eerste uur was niet uh, zo slecht. Uh, daar moeten we gewoon meer scoren. En daarna is het gewoon, uh, doen we het niet goed en uh, ja, verspelen we nog. Uh ja, een, een resultaat. Maar dat het beter moet, daar zijn we ons natuurlijk al van bewust. Dat heeft uh, elk groot voetballand. Uh, er zijn uh, een paar keer wel andere landen ook geweest die in Nederland. En dan zit de media erop. En dat is niet anders uh, in Nederland. Ja. Of zou het zo zijn dat het ook meespeelt um, dat je er gewoon nog niet bent? Want ja, je moet zorgen dat je zeg maar even er staat als Denemarken mm -hmm. begint. En nu uh, ja, het is de voorbereiding per slotverrekening. Ja, maar je wilt toch liever ook in de voorbereiding goed voor de dag komen. En uh, ja, dat is uh, tot nu toe maar gedeeltelijk gelukt. Dus uh, we hebben nog twee oefenwedstrijden en, uh, en een aantal dagen te gaan. Dus uh, daar moeten we ons op focussen. Ja, dus ook al gaat het nergens over tegen Slovakije, het is toch dat het is een beetje een revanche eigenlijk. Ja, natuurlijk. Nou, uh, je wil ook uh, voor het publiek. Het publiek komt dan met grote getalen naartoe. Dus uh, ja... Dan wil je wel wat uh, op de mat leggen. Wilfried Bauma in de selectie van Oranje. Waarschijnlijk toch ook omdat Erik Pieters er natuurlijk niet bij is. Die is uh, vandaag in het Amsterdams Medisch Centrum met succes geopereerd. Linksbek van PSV... En dus eigenlijk ook van het Nederlands had last van een scheurtje in een middenvoetsbeentje. Waardoor hij moest bedanken voor het EK. Pieters gaat nu werken aan zijn revalidatie. In Denemarken moet het op het Europees kampioenschap stellen. Zonder doelman Thomas Seurensen. De keeper van Stoke City heeft te veel last van een rugblessure. Die hij in het oefenen met Brazilië opliep. Bondscoach Morten Olsen riep Kasper Schmeichel, inderdaad de zoon van, als derde doelman op. De twee aardschokken eerder vandaag, vanmorgen moet ik zeggen, in Noord-Italië, hebben ertoe geleid dat het oefenduel van Italië tegen Luxemburg is afgelast. Een duel zou vanavond in Parma worden gespeeld. Door de aardschokken moest het spelershotel van de Italianen even buiten Parma worden ontruimd. En Rusland heeft in de voorbereiding op het aankomend EK geoefend tegen Litouwen. De ploeg van de Dik Advocaat kwam niet tot score tegen de nummer 89 van de wereld. bleef bij 0-0. Rusland zit bij de Europese kampioenschappen in groep A ingedeeld... met gastland Polen, Tsjechië en Griekenland. Eerste wedstrijd van de Russen van de Dik Advocaat 8 juni tegen Tsjechië. Just a blade in the grass, I spoke onto the wheel. Howard, The Fear. Mooi liedje. Buurrenster Marianne Vos is een van de, de belangrijkste kanshebsters... op een medaille deze Olympische Spelen van Londen. Maar vorige week kwam de Brabantse hart en val... in de Valkenburg Hill, Hills Classic. Een gebroken sleutelbeen was het resultaat. Maar ondanks haar blessure zet de Nederlandse... de aankomende Spelen zeker niet uit haar hoofd. Ze legt zelf uit wat er precies in Zuid-Limburg gebeurde. Nee, ik zat afgelopen vrijdag in de Valkenburg Hills Classic. Vroeg al in de...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 Londen, het doel voor Marianne Vos. Christel Bouillon en Davy Claire Schrevel zijn de beste golfers van Nederland. Bouillon staat zelfs bovenaan de Europese ranglijst. Maar niemand kent ze eigenlijk. Bouillon en Schrevel komen vanaf vrijdag in actie op de Ladies Open op golfclub Broekpolder. Vandaag zoeken de twee voor een goed doel alvast een balletje op niveau. Ik zou je kunnen zeggen op ruim 160 meter hoogte. Het dak van de Maastoren in Rotterdam. Steven van Dalebout, begint zijn reportage op gewoon zeeniveau. Golven in Rotterdam op zich is het al een, een bijzonder idee. Helemaal als je bedenkt dat je dat dan gaat doen op de top van de Maastoren. 160 meter hoog is dat gebouw. Maar we gaan het toch doen. Van Davy Claire is Hartstikke mooi uitzicht en uh, leuk dat we hier mogen zijn. Een crystal bouillon. Ja joh. De beste golfsters van Nederland. Zij spelen ter promotie van het Ladies Open wat dit weekend wordt gehouden. Een potje golf op deze Maastoren. Dat is lekker voor een verslaggever die al hoogtevrees heeft. Bij het zien van de stoeprand. De lift in 44 verdiepingen omhoog. Een deurtje door, nog een deurtje door, een stijl op. Een deur open en dan sta je op het dak van Rotterdam. Een dak van ongeveer, nou, wat zal het zijn? 200 vierkante meter. Je ziet de mooie witte uh, barrière staan. Je mag best naar die barrière toe. Je mag niet op dat witte ding klimmen. Gewoon niet doen hoe je eraf halen is vervelend. Oh. Heb je ook een neiging om wat dingen gewoon van het dak af te slaan? Ja, ik zou het wel willen. Maar het is wel ons verteld dat het dat echt niet mag. Dus dan moeten we daar maar naar luisteren. Maar het zou wel heel leuk zijn, inderdaad. Nou, probeer het gewoon. Niemand iets ziet. Uh, niemand die het ziet. daar zalden dus we altijd één die het ziet. Dus uh, nee, ik wil niet. Uh, straks komt het wel verkeerd neer. En, uh... ja, nee, dan loop je daar op straat dan krijg je een bal van crystal bouillon op je, op je dak. Daarom, dus dat, uh, dat gaan we maar niet doen. Kun je nog over straat? Ja joh, er is niet zo gek. Nee, het is uh, over straatje wel. Ik ben, uh, de mensen die golven, die herkennen me wel eens, maar een uh, gemiddelde Nederlander, die heeft geen flauw idee hoor. Nou, daar bedoel ik eigenlijk twee dingen mee. Enerzijds, uh, je bent lekker bezig dit seizoen. Uh, anderzijds, uh, het blijft zeg maar, wel een beetje in de schaduw hè? Ja, nou ja, het langzaam maar zeker is het wel een beetje aan het groeien. Ik denk ook onder de mensen en... Uh, we moeten gewoon geduld hebben. Kijk, uh, mij maakt het niet zo heel veel uit. Het is natuurlijk wel belangrijk ook voor mijn carrière qua sponsoring en dat soort dingen. Maar uh, ja, weet je, ik, ik doe dit spelletje echt omdat ik het heel leuk vind. En uh, word ik bekend of niet bekend, ja, ala, weet je, ik, ik doe het omdat ik het leuk vind. Ik ben De eerste Holy One van de week heb je al binnen. Wist ik niet meer al dat je eerste was. Ja, dat was de eerste van de week en uh, nou de tweede van mijn carrière, maar dat is leuk. Hopelijk volgt er nog een, uh, volgens mij pool 16. En dan krijgen we een mooie auto mee komende het weekend. Twee yeah. oh. <laughs> kleine golfbaantjes zijn op het dak aangelegd. Er wordt gechipt en geput. Het kleine werkt dus een bal van het dak aframmen is er niet bij. Christel Billon speelt met Isa Hoes tegen Davy Claire Grevel en die speelt dan met zangeres Do. Ik ga nog steeds uh, op een stijgende lijn, dus dat is uh, mooi. Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg mensen die denken dat ik uh, misschien achterloop, omdat er hoge verwachtingen zijn en omdat Christel natuurlijk heel goed doet. Want er wordt dan naar zo'n lijstje gekeken hè, met uh, de inkomsten, het bedrag wat je bij elkaar hebt geslagen dit jaar. Christel Bouillon staat dan op uh, ruim 100.000. Mm -hmm. En jij? Ah, uh, God, uh, ik weet het niet precies. Het ligt ook aan, aan welke ranking je kijkt. Maar, uh, ja, ik Europese? Ja, de Europese, ja, dan sta ik er niet zo goed voor. Dan, dan kunnen we het denk ik door, door tien delen, Christels bedrag. Ja, dat gaat goed, ja. ja. Ik zag dat het tellen dit seizoen al over de 100.000 is. Klopt, in Europa zeker. En uh, Amerika ja, komt daar nog wel wat bovenop. Maar uh, het gaat goed. Uh, maar nogmaals, weet je, het geld komt uh, van het goede spelen. Dus uh, ik focus me op het uh, goede spelen. Christel Bouillon en Davy Claire Schrevel. Ze zijn dus uh, te vinden deze week op het uh, Ladies' Open op golfclub Broekpolder. Vanaf vrijdag wel te verstaan. Uh, voetbalbericht voor u. Claudio Pizarro keert terug bij Bayern München. De Peruaanse aanvaller tekent een contract voor één seizoen... bij de topclub uit Bayern. De goalketter komt over van Werder Bremen. Tussen 2001 en 2007 speelde Pizarro ook al in München zes seizoenen dus. En intervoorzitter Massimo Moratti heeft Andrea Stramaccioni... voor drie jaar aangesteld als coach. Na het ontslag van uh, Ranieri nam Stramaccioni al interim de coach, uh, coachingstaken over. En ondanks het missen van Champions League voetbal... mag hij nu de hoofdcoach blijven van Internationale met Wesley Sneijder. Ja, dan zijn alle berichten er helemaal doorheen. Volgens mij kan ik u vertellen dat... Uh, Langslijn morgen weer terug is. Om half negen. Wat vroeger dan u gewend bent. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken. Met Interlandvoetbal. Voetbal. Nederland speelt tegen Slowakije. In voorbereiding op het Europees kampioenschap. En dus hebben we er de hele wedstrijd bij. Vanaf half negen, dus op Radio 1. Zometeen hier met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Veel plezier ermee. En wat mij betreft, tot snel. Dag.